Kees Groot met het NOS-journaal. Het vliegverkeer op Schiphol heeft last van vertragingen na een storing. Aan het begin van de middag had de luchtverkeersleiding problemen met de communicatie met de piloten. Daardoor konden vliegtuigen niet starten en landen. Enkele vliegtuigen werden omgeleid naar andere vliegvelden. Om kwart voor twee kwam het vertrekkende verkeer weer op gang en later ook het inkomende verkeer. Volgens de luchtverkeersleiding is de storing verholpen en is de veiligheid op Schiphol niet in gevaar geweest. Wanneer de vertragingen zijn weggewerkt is nog niet duidelijk. De man die gisteren in Londen inreed op voetgangers en fietsers... wordt niet alleen verdacht van een terroristische daad... maar ook van poging tot moord. De politie heeft bevestigd dat het gaat om een 29-jarige Brit... van Soedanese afkomst. Hij was maandagavond vanuit zijn woonplaats Birmingham... naar Londen gereden met de auto waarmee hij op de mensen inreed. Dat gebeurde in de buurt van het parlementsgebouw. Inmiddels zijn de drie gewonden ontslagen uit het ziekenhuis. De politie doet op dit moment nog huiszoeking bij een woning in Birmingham... Gisteren gebeurde dat ook al bij een andere woning in Birmingham en één in Nottingham. Energiebedrijf Green Choice wil op korte termijn concurrent Current overnemen. Als de toezichthouder akkoord gaat, neemt Green Choice alle aandelen current over van de stichting Doen, het fonds van de goede doelen loterijen. Samen hebben de bedrijven nu een half miljoen klanten. De bedrijven hebben 1 oktober als streefdatum om samen te gaan. Bij het Indisch Monument in Den Haag was aan het begin van de middag de jaarlijkse Indieherdenking. Het thema was de geest overwint over doorzettingsvermogen en veerkracht. Het was muziek en schrijver Geert Mak hield een lezing. De Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden eindigde officieel op 15 augustus 1945. Het weer, vooral in het noorden wat zon, verder bewolking en misschien een bui... het wordt 22 tot 26 graden. Morgen op de meeste plaatsen zomers warm... en s'avonds in het westen een regen- of onweersbui. Vrijdag droog en ongeveer 23 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 was getting more like baby hey. But I have to put it right back with the rest That's the way it goes I guess Baby, you send me out.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 I am Listen. is the.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 Out of bed And put on my best suit Got in my car And raced like a jet All the way to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 Conseguirás que no te nombre nunca más. Amor amores amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente solo no se enterará. Qué galo con decir que una mujer cambió mi suerte. Se volará de mí que nadie sepa mi sufrir.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 Je hebt je mond gesloten, maar je De liefde is een geheim je niet mag delen. je me niet meer laat gaan, dan ga mi je tan sincero, verlaten. conseguirás je no te nombre nunca? Decir que una dat een mi suerte, mijn verhaal Dat ze ik aan dat ik La la la la la la la la Amor de mis amores reina mía Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contestar. Ya que pagaste mal mi cariño Tan sincero Que conseguirás que no te nombre nunca más la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,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 fairy tale What you want?